Veel treinreizigers proberen via carpool-sites een plaatsje te bemachtigen in een auto. Dat valt niet mee, want de vraag is veel groter dan het aanbod. Een rechter in Pennsylvania heeft een streep gezet... door strengere regels om te mogen stemmen. Ondanks bepaalde de republikeinse meerderheid in de staat... dat alle kiezers een identiteitsbewijs van Pennsylvania... met een foto erop moeten kunnen tonen. Maar de rechter draait dat dus terug. Volgens tegenstanders waren de regels veel te snel ingevoerd... Inwoners die geen geboortebewijs meer hebben hadden daardoor moeite aan de eisen te voldoen. Het gaat vooral om ouderen en etnische groepen die vaak op de democraten stemmen. Pennsylvania is een van de staten die bij de verkiezingen cruciaal kunnen zijn. Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West zegt niets te kunnen doen voor de groep uitgeprocedeerde asielzoekers in een tentenkamp. De ongeveer 40 asielzoekers uit onder meer Somalië en Sudaan hebben het kamp vorige week opgezet. Ze zeggen dat ze voor onbepaalde tijd in het kamp blijven. De asielzoekers klagen dat ze geen toilet, water en verlichting hebben in het kamp. Het stadsdeel wil niet meewerken om de sanitaire omstandigheden te verbeteren. De voorzitter wil de mensen geen valse hoop geven. Hij zegt dat het probleem in Den Haag ligt. De situatie in het tentenkamp in Nieuw-West wordt donderdag besproken in de gemeenteraad van Amsterdam. Bij nieuwe overstromingen in Nigeria zijn zeker 148 mensen omgekomen.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 voor het eerst de hoofdprijs. Het boek gaat over dieren die in de Poolgebieden leven. Textielketen Henk heeft uitstel van betaling aangevraagd. De rechtbank in Assen heeft al een bevindvoerder aangesteld. Vaak volgt op uitstel van betaling een faillissement. De eigenaren zeggen dat ze geen andere mogelijkheid zien. De keten zit in financiële problemen. Volgens de directie wil de bank geen krediet meer geven. Alle 103 winkels van textielketen Henk ten Hoor zijn gisteren al gesloten. Bij de keten werken 400 mensen. In Honduras worden kiezers gelokt met een gratis lijkkist. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen. Politici richten daarom liefdadigheidsorganisaties op... die arme nabestaanden een gratis kist aanbieden. zoals het Amerikaanse persbureau AP. De goede doelenclubs gaan in arme wijken op bezoek... bij families van moordslachtoffers en bieden aan... om het lichaam van hun geliefde uit het mortuarium te halen... en een fatsoenlijk graf te geven. Martuaria in Honduras houden de lichamen als families geen kus kunnen regelen... en begraven ze na, afloop, na verloop van tijd in massagraven. De familie krijgt te horen wie voor het cadeau verantwoordelijk is... in de hoop dat er bij verkiezingen op die politicus wordt gestemd. Het aantal moorden in Honduras is in zes jaar tijd meer dan verdubbeld... door de explosief toegenomen drugsmokkel van en naar de VS. Elke week worden meer dan 136 Hondurezen vermoord. Het weer... Vannacht bewolkt, vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen regenachtig en veel wind, Middagtemperatuur rond 15 graden. Donderdag op de meeste plaatsen droog en iets warmer. En tot zover het NOS-journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat het stil tussen het knooppunt Rijnsweert en Nieuwegein over een lengte van 4 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Mieke van der Wee. Mijn neef van 23 heeft de afgelopen maand vrijwel continu in een restaurant gewerkt... om zijn lang studeerboete bij elkaar te sparen. Nogal contraproductief, maar goed. Toen duidelijk werd dat die gehate boete was afgeschaft, was hij dan ook euforisch. Al zijn vrienden belden hem om te feliciteren. Joel zei hij, het was drukker dan met mijn verjaardag. De sfeer in het oude kabinet is niet meer zo jovel. Ja, dat is ook wel te begrijpen natuurlijk. Als je als minister, als het ware, nog getrouwd bent... met de minister-president die al een ander liefje heeft... We gaan het zo meteen horen van Hans Andringa in Den Haag. En dan die schapen. De politie vond 309 verlaten schapen. En de afgelopen tijd werden steeds schapen gestolen. Zijn dat nou dezelfde schapen? Ja, dat moet nog worden uitgezocht. En wat zou er dan gebeurd zijn met die anderen? We gaan proberen enig licht in die zaak te brengen met Nico Verduin... van de vakgroep Schaaphouderij van het LTO... en met een bestolen schapenboer uit Amazone. En het eerste televisiedebat tussen president Obama en Mitt Romney... komt eraan. Een vooruitblik met onze vaste watchers Boris Dietrich en Michel van der Hoek. En morgen begint de kinderboekenweek. Bij mij aan tafel straks twee debutanten. Ze schreven al, want de een die heeft een historisch overzicht... van vrouwelijke filosofen op haar naam staan... en de ander een proefschrift over joden in Westerbork. Wat drijft hen dit onzekere avontuur in? En ook tussen de bedrijven door alvast een deel van het nieuwe bondnummer... gezongen door Adele. Maar eerst het nieuws van... Dinsdag 2 oktober. Bijna 200 euro besparen op je verzekeringen van komend jaar. Dat kan door de nieuwe verhoging van assurantiebelasting te omzeilen. Nou, als je namelijk uh, in december voor een jaarbetaling kiest... dan betaal je in december de premie. En hoef je in december maar voor het hele jaar die 9,7% te betalen... in plaats van die 21. Ja, de premie per jaar betalen levert een goed verzekerd gezin... al snel 185 euro op. Kassa, zou je zeggen. Nou nee, vindt staatssecretaris Wekers. Kijk, de schatkist kan het op dit moment niet hebben... dat op grote schaal belasting wordt ontweken. Hoe slim de constructies ook zijn. Fiscalisten denken dat de overheid niets kan beginnen tegen deze truc. De verhoging op de belasting van verzekeringen is afgesproken in het deelakkoord... dat gisteren door VVD en PvdA gesloten werd. Vandaag werd er in de Tweede Kamer over gesproken. Er is forse kritiek op de plannen van links tot rechts. Een boulevard van gebroken beloftes... Dat is wat Samson hier neerzet. De verzekering die ik u gratis ga geven. Het is de verzekering dat wij keihard oppositie zullen voeren... tegen uw paarse plunderclub. De voormalige Greenpeace-activist heeft voor het sociale kralen en spiegeltjes... definitief zijn groene idealen begraven. U heeft wat betreft de AOW nu zelfs D66 rechts ingehaald. Onbegrijpelijk. Maar Den Haag zou Den Haag niet zijn als er ook niet even lekker op de man gespeeld werd. Premier Rutte kreeg er met deze mooie metafoor van langs, omdat hij de lasten te veel zou verzwaren. Dan is de heer Rutte gewoon een P van de A in een net maatpak. Maar handige beter Rutte had weinig moeite om de uitspraak te pareren. Als zij de heer Wilders gehoord hebben, ik aanstoot neem aan zijn impliciete kritiek op de kleding van de leider van de Partij van de Arbeid. Na 16 branden in korte tijd is voor de burgemeester van Winschoten de maat vol. Hij kondigde vanavond een noodverordening af voor het stadcentrum. Iedereen mag zonder aanleiding door de politie worden gefouilleerd. Het zijn hele forse maatregelen, maar de gebeurtenissen in Winschoten vragen daar ook om. En uh, ik ben verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. En ik wil dat mijn inwoners zich uh, veilig kunnen voelen in hun eigen uh, woning. Dus vandaar dat we alles uit de kast trekken. De inwoners van het Groningse stadje helpen zelf ook met patrouilleren. Ze hopen dat de brandstichter snel wordt gepakt. Dan word je morgen morgens wakker, doe je de computer aan en dan lees je dat er weer waardeerder. Dan denk je van jeetje, hou het niet op. Maar het is nou afgelopen, laten ze maar pakken. Dan een probleem in een andere Nederlandse stad. Het Amsterdamse staddeel Nieuw-West zegt niets te kunnen doen voor de 40 uitgeprocedeerde asielzoekers in een tentenkamp. Met de dag komen er nieuwe mensen bij, maar er zijn nog nergens sanitaire voorzieningen. Omwonenden zijn bang dat het een bende wordt. Verschrikkelijk. Al die viezigheid die dus nu. Ergens in een kuil in de grond. Als een buurt gaat in wijzen toch in zo'n zo toestand achteruit. Er zijn mensen met koophuizen van een half miljoen enzovoort, die hebben verwacht dat ze dat zouden zien. Wat de asielzoekers precies in Nieuw Westen zoeken hebben, weten de Amsterdammers niet. Maar dat ze in Somalië en Soudaan klaar zijn met werken, dat staat voor de bewoners vast. Nou ja, het zijn uitgeproduceerde vluchtelingen. Hè? Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Marijel Hageman zit naast met de krant vanmorgen. De stroomrekening zou de komende jaren wel eens kunnen oplopen door een nieuwe heffing. Het Financiële Dagblad schrijft over plannen van energiebedrijven die de heffing willen gebruiken om een buffercapaciteit aan te leggen. Door de opmars van groene energie is investeren in nieuwe kolen- en gascentrales niet meer rendabel. Maar er zullen momenten zijn dat er niet genoeg wind- en zonne-energie beschikbaar is, verwachten de producenten. Voor die momenten willen de energieproducenten toch kolen- en gascentrales hebben om stroom te kunnen blijven leveren. Die centrales worden nu in Europa in hoog tempo ontmanteld. De heffing op de energierekening is bedoeld om een deel van die onrendabele centrales in stand te houden. Om hoeveel geld het gaat, vermeldt het FD niet. In de Tweede Kamer lijkt weinig enthousiasme meer voor een gedragscode voor oud-bewindslieden. Eind 2010 stemde de, twe de Tweede Kamer nog unaniem voor een motie van cda Ger Koopmans, valt te lezen in het ND. Aanleiding was het vertrek van onder andere oud-minister Camille Eurlings. Eurlings vertrok na de KLM, een bedrijf waar hij als minister intensief mee te maken had gehad. De PvdA laat weten dat de gedragscode niet bovenaan de lijst staat en ook het CDA, dat het initiatief nam, heeft er geen behoefte meer aan. De VVD zegt nu geen noodzaak te zien voor aanvullende regels. De Volkskrant besteedt aandacht aan de abortusboot van de Nederlandse vrouwenorganisatie Women on Waves. Die boot is op weg naar Marokko om vrouwen op internationale wateren een abortus aan te bieden. Het is voor het eerst dat de abortusboot een moslimland aandoet, schrijft de krant. In Marokko is abortus verboden tenzij het leven van de vrouw in gevaar is. De initiatiefnemers hopen een week te kunnen blijven om over tijdbehandelingen aan te bieden. Een woordvoerder van de Marokkaanse regering zegt tegen de Volkskrant... dat de overheid zal optreden tegen wat hij noemt aansporingen om de wet te overtreden. Women on Waves zegt dat er geen contact is geweest met de Marokkaanse autoriteiten. De organisatie heeft geen idee wat de reactie zal zijn. Trouw maakt zich zorgen over de situatie op Curaçao. Twee jaar nadat het eiland een autonome staat werd binnen het koninkrijk, staat het er beroerd voor, vindt de krant. Het land kant met financiële problemen en een politieke chaos. Trouw vestigt nu de hoop op de verkiezingen die over twee weken worden gehouden. De bevolking van Curaçao moet er zelf voor kiezen om een eind te maken aan de politieke chaos. De krant weet niet zeker of de populaire ex-premier Schotten het eiland een stabiele vooruitgang kan bieden. Maar Trouw vindt wel dat het beantwoorden van die vraag... in ieder geval niet aan Den Haag is, maar aan de kiezer op Curaçao. Wetenschappers in Nieuw-Zeeland zijn erin geslaagd... om een koe genetisch zo te veranderen dat ze hypoallergene melk geeft. Volgens het Nederlands Dagblad bevat die melk heel weinig van het eiwit... waar sommige jonge kinderen allergisch voor zijn. De onderzoekers hebben een gekloond dier gebruikt dat genetisch is veranderd. Een extra gen zorgt ervoor dat er van een bepaald melkeiwit minder wordt aangemaakt. Overigens is de gekloonde koe geboren zonder staart. Maar de onderzoekers denken dat dit eerder het gevolg is van klonen... dan van verandering van het gen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Met uit 1991, Bonnie Raitt, something to talk about. Nou, dan kunnen we mooi naar Den Haag, want daar is altijd iets waar je over kan spreken. Het piept en het kraakt in die trevenzaal, waar iedere vrijdag het oude kabinet Rutte nog steeds bijeenkomt. Stel je dat eens voor, de sfeer is niet best meer, zijn de geluiden uit het CDA-kamp. En het wordt er niet beter op als Mark Rutte in de Tweede Kamer zijn oude vrienden wel erg makkelijk aan de kant zet. Hans Andringa in Den Haag, goedenavond. Goedenavond, Mieke. Trapt Rutte op tere politieke zieltjes? Ja, dat was vandaag uh, wat duidelijk te zien in de Tweede Kamer. Uh, de verhoudingen zijn heel duidelijk veranderd. We hebben een nieuwe oppositie uh, te zien gekregen vandaag... en een nieuwe coalitie En uh, ja die oppositie die staat nog helemaal in uh, de oppositiestand. Ze leveren veel kritiek. En wat we vandaag ook hebben gezien is dat Rutte en Samson al die kritiek als uh, waarde van een eend van zich laten afglijden. Uh, maar de stijl waarin dat gebeurt die is wel uh, verschillend. Als je naar Samson kijkt, dan uh, zegt hij tegen zijn linkse vrienden... nog een beetje voorzichtig van... nou, uh, ik heb het zus en zo gedaan bij deze onderhandelingen. Maar kijk eens wat er nog overeind is gebleven. Uh, aan milieumaatregelen, aan het ontzien van de lagere inkomens. En als je dan kijkt naar uh, Mark Rutte van uh, de VVD... hij werkte tot voor kort nog uh, samen met het CDA en op afstand uh, de PVV. En ja, Rutte die is eigenlijk heel uh, zakelijk. En hij neemt afstand van standpunten in ideeën... die hij tot voor kort toch nog echt deelde met het CDA en de PVV. Nou ja, dit debat heeft in ieder geval opgeleverd dat Rutte en Samson doorgaan met de onderhandelen. Ja. En de CDA en de PVV die staan ook in de kou dus. Ja, nou ja, natuurlijk een logische situatie. Het kabinet is uh, gevallen. Maar als je kijkt naar de manier waarop Mark Rutte dat doet... Ja, het is heel uh, cool en klinisch. Uh, alsof er eigenlijk nooit in de eerste uh, uh, ja, kabinet Rutte is geweest. Ik wil een voorbeeldje laten horen uit het debat. Siebrand Buma van het CDA die heeft het met Mark Rutte... over een geliefd CDA-plan, het vitaliteitssparen. Maar dat stopt nu. Waarom? Voorzitter, het vitaliteitssparen is een concept... wat populair is in de kringen van de christendemocratie, dat is bekend. Er vormt zich nu een kabinet waar het CDA geen deel van uitmaakt... Weet hij is populair in de kringen van de conventionele partijen hier. Niet populair in de kringen van de meer liberaal of sociaal-democratisch gerichte partijen. Vandaar dat we hem geschrapt hebben. Hoppa, weg ermee. Het CDA doet niet mee, dus uh, u praat ook niet meer mee. Uh, een ander punt dat is dat uh, de eigen bijdrage die uh, we zouden moeten betalen in de geestelijke gezondheidszorg en bijvoorbeeld het lichtgeld in ziekenhuizen. Dat is geschrapt. Dat kost 145 miljoen euro. Uh, komt er voor in de plaats een premieverhoging om dat gaat te dekken, wilde het CDA weten. Die conclusie laat ik graag aan u. Wij zullen met een dekking komen voor dat bedrag. zodanig dat de plaats sluit zoals u dat van verstandige partijen als Partij van Arbeid en VVD terecht gewend bent. Verstandige partijen als. Uh... Partij van de Arbeid en de VVD, uh, zijn er onverstandige <laughs> partijen? En is het CDA daar dan één van? Uh, nou, voor een partij die nog druk bezig is het uh, verkiezingsverlies te verwerken... komen dit soort dingen natuurlijk op een uh, hele gevoelige, vervelende manier aan. En Buma werd uh, vaker het oppositiebos ingestuurd vanmiddag. Ja, je zou bijna medelijden met hem krijgen. En, en uh, de PVV, Geert Wilders, krijgt het die dezelfde behandeling. Ja, in feite wel. Uh, Wilders die wreef Rutte vandaag in dat hij tijdens de verkiezingscampagne... van alles geroepen heeft waar nu helemaal niets meer van terug is te zien. Uh, de Partij van de Arbeid, dat zou een gevaarlijke socialiste zijn... waar je nooit mee in een kabinet moet gaan zitten. Uh, hij zou uh, tegen belastingverhoging zijn. Nou, van die standpunten, er is nu helemaal niets meer over... verwijt Wilders Rutte. Mooie woorden... Maar u heeft de kiezer bedrogen. Een stem op u bleek een stem op links beleid te zijn van belastingverhogingen. Maar voorzitter, het is jammer dat de heer Wilders ook zijn ingestudeerde one blijft herhalen. Die worden daarmee wat sleets. Hij zou ook kunnen ingaan op het debat wat ik met hem probeer te voeren. Voorzitter. Het grote verschil zou ik dan zeggen tegen de kiezer tussen mij en de heer Wilders is dat ik mijn verantwoordelijkheid neem en de heer Wilders niet. En dat laatste dat slaat natuurlijk op die katshuisonderhandelingen... waar Wilders uiteindelijk is weggegaan en niet zijn handtekening wilde zetten... Nee. onder dat akkoord waar lang over gesproken was. Ja, dus Rutte schaakt op een ander bord met Samsom over een nieuw kabinet... terwijl hij nog in het oude kabinet zit met CDA-ministers... en die ministers hebben het daar moeilijk mee. Het is eigenlijk wel uh, begrijpelijk, maar wat is nou precies hun probleem? Nou, bijvoorbeeld door dat deelakkoord dat gisteren is uh, gepresenteerd... zien we dus dat... Mark Rutte met de Partij van de Arbeid al bepaalde plannen heeft. En uh, ja, die moeten ook beleid gaan uh, worden. Maar het zijn nog CDA-ministers die dat moeten gaan uh, verdedigen. En daar hebben ze eigenlijk helemaal niet zoveel uh, zin meer in. Uh, minister Van Hagen bijvoorbeeld, die uh, stuurde vandaag een fotootje uh, de wereld in. Uh, waarin hij liet blijken dat hij het oneens is met de bezuinigingen... die uh, juist uh, op zijn ministerie zijn gevallen. Geld bedoeld om de bouwsector weer wat uh, lucht in opdrachten te geven... in bepaalde energiematen. Regelen. Die zijn geschrapt in dat deelakkoord. En uh, op die foto zie je een huis dat wordt uh, geïsoleerd. En daarbij de tekst. Dit is om te laten zien wat u had kunnen doen... als Samson en Rutte niet bezuinigd hadden op het Energiebesparingsfonds. Nou, het is voor een minister toch wel een uh, vrij uh, opmerkelijke uitspraak... dat je op die manier afstand neemt van het uh, beleid. En uh, er zijn dan ook geluiden rondom Verhagen dat hij heel weinig zin heeft om die begroting later dit jaar nog uh, te komen verdedigen. Zo vaart zal er uiteraard niet lopen. Maar het is wel heel erg tekenend voor de sfeer tussen de vrienden van Waleer. Ja. Nou, morgen zijn de uitgestelde financiële beschouwingen. En dan, uh, dan gaan we het allemaal zien. Dank je wel, Hans Andrega. in Den Haag. Alsjeblieft. Ja, aanstaande vrijdag om zeven minuten over middernacht... wordt de titelsong van de nieuwe James Bond-film Skyfall wereldwijd gelanceerd. Gezongen door niemand minder dan Adele. Maar wij hebben al een kleine primeur van anderhalve minuut. Adelle met de nieuwe James Bond-titelsong. Uh, Aan de telefoon, Koen Schouten, goedenavond. Goedenavond. Ja, muzikant en Bond-muziekliefhebber. Wat vind ja, je ervan? In, inderdaad, inderdaad. Wat ik ervan vind, yeah. nou ja, eh, kijk, ja, je moet natuurlijk eerst bedenken... dat een, een bond theme die moet een paar dingen hebben. Die moet ruiken naar, naar Martini, naar, naar Zonnebrand, naar Zweed... naar Kruiddam van, uh, van Mitrieus... Uh, de vraag is natuurlijk, uh, ja, heeft deze song dat? Ik vind hem, uh, ik vind hem goed. Ik ben er blij mee, maar ik vind hem wel een beetje tam. Maar dan moet ik zeggen, misschien past dat wel bij de film. Dat als we de film gaan zien, dat de film ook een beetje introspectief is. Uh, ja, en dan past de song er zeker bij. Ja. Het is niet de grootste knaller uh, die we ooit hebben gehoord. Uh, Adel doet de strop nog niet helemaal open. Maar misschien gebeurt dat ook na die 90 seconden die we nu hebben gehoord. Dat kan ook. Ja, vind je wel dat die past in de traditie van goede bondnummers? Ja, uh, kijk... Een uh, bondnummer moet natuurlijk door een diva worden gezongen. Mm. Uh, en dat zijn meestal vrouwen of Tom Jones... En dat is natuurlijk in dit geval hartstikke goed dat uh, Adel, uh, dat is de enige diva van dit moment die nog leeft. En dan doe ik natuurlijk op Amy Winehouse die ja. er niet meer is, uh, die dat uh, zou kunnen doen. Dus dat vind ik een hele goede keuze. Nou, er zit een flink orkest in. Hè? 77 man hebben ze opgenomen in Abbey Road Studio. En uh, er zitten horens in, trombones hij is bombastisch. Er zitten grammatische lijntjes in. Je herkent al een beetje dat James Bond lijntje, hè? Dat, uh, dat komt er af toe en toe in voor. Dus uh, ja, dat is goed aan. In die zin is hij wel beter dan die van de laatste jaren. Ja. Van de laatste uh, films. Dankjewel. Koen Schouten. Oh say can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight last gleaming or the land of Of Morgennacht treden zittend president Barack Obama en uitdagen namens de Republikeinen Mitt Romney voor het eerst. treden voor het eerst aan in een rechtstreeks televisiedebat. Obama, Romney, for the first time face to face as Americans weigh their choice. Join us live for the first U.S. presidential debate, Thursday, only on CNN. Ja. Michel van der Hoek van de Universiteit van Minnesota. Goedenavond. Goedenavond. U volgt voor ons de Republikeinen in de campagne. Hoe belangrijk is dat eerste televisiedebat? Dat is verschrikkelijk belangrijk. Vooral voor met Romney, omdat hij er tot nu toe niet in is geslaagd... om aan de kiezer te laten zien dat hij een uh, competente en mogelijke presidentskandidaat is. Ja. Boris Dietrich, goedenavond. Ja, voormalig D66-leider. Uh, u volgt de Democraten. Obama staat in de peilingen voor op Romney. Hij kan redelijk ontspannen dat debat in? Nou, eigenlijk niet. Want het gekke is dat iedereen kent Obama als een geweldig redenaar. Spreekt heel goed. Overigens leest hij dat vaak voor van, uh, van een prompter, zoals dat heet. Maar in debatten, als het echt een discussie wordt... is hij veel minder sterk. Dat bleek vier jaar geleden... Dus het zou um, voor hem heel belangrijk zijn om nu ook goed uit de verf te komen. Stel dat Romney hem op een aantal punten weet te verslaan... dan krijgt hij het nog moeilijk de komende weken. Ja, Michel van der Hoek zei al, het is cruciaal voor Romney, zo'n eerste debat. Het is dus ook heel belangrijk voor Obama... Ja, absoluut, absoluut. Want uh, hoe, hoe je het ook went of keert, qua economie staat het er niet florissant voor. Dus een heleboel mensen, met name die, die uh, kiezers die nog niet besloten hebben, die gaan toch een beetje opletten van hoe, nou ja, hoe brengen ze het eraf. En als Romney een overtuigend inhoudelijk verhaal weet te vertellen, mm -hmm. die het toe nog niet echt gedaan heeft, dan uh, is er een alternatief voor Obama. En dan zou dat nog wel eens een heleboel stemmen kunnen wegzuigen. Ja, hoe zou hij zich voorbereiden? Nou, het gekke is dat uh, Obama uh, daar uit uh, zijn campagne team uh, wordt dan uh, gelekt dat hij eigenlijk helemaal zich niet zo goed voorbereid op het debat, maar dat hij liever naar merk merkpunt voetbal op de televisie zit te kijken. Dus. Dat, uh, dat moet natuurlijk uh, appelleren aan de gevoelens van de gewone man... die ook uh, liever naar voetbal kijkt dan naar politici op de tv. Dus uh, ja, maar ik denk dat hij natuurlijk toch wel uh, uh, ja, zijn feiten en uh, feiten kennis op orde heeft. Ja. Michel van der Hoek, uh, de commentaren in de Amerikaanse media richten zich vooral... Tegen Romney, hè? Uh, hij heeft geen eigen verhaal, hij blundert, hij, hij heeft alleen kritiek. Hij zit flink in het defensief, dat lijkt mij geen fijn uitgangspunt. Nee, en het is ook heel erg ongewoon. Normaal gesproken is een herverkiezingscampagne van een president ook altijd een referendum over de vraag of hij er nog vier jaar bij verdient. Uh, dus het feit dat het nu Romney is, dus de, de, de tegenkandidaat die in de verdediging is gedwongen door, uh, door een hele goede campagne van Obama en een tamelijk zwakke campagne van Romney, dat is tamelijk ongewoon. Zeker gezien de zwakke economie in dit land. Ja. Maar je, uh, u zei net al even, hij moet gewoon nu zijn eigen verhalen gaan vertellen. En dat heeft hij nog te ja. weinig gedaan. Ja, inderdaad. Uh, allerlei factoren, ook een beetje te veel aandacht van de media... voor elk blundertje van uh, Romney. Is hij er niet toe gekomen om zijn eigen verhaal te, te vertellen? Het is elke keer in de verdediging. Dan komt de Obama-campagne weer met een uh, aanval over dit of dat. En dan moet hij weer een antwoord op komen. En daar heeft hij zich een beetje teveel te la door laten afleiden. En als gevolg daarvan heeft hij weinig inhoud gegeven aan het alternatief. Het enige wat hij tot nu toe heeft geroepen is... we kunnen er niet doorgaan zoals we het afgelopen 3,5 ja. jaar hebben gedaan. Maar dat, dat is leuk, dat is fijn, dat zal wel waar zijn. Vertel nou eens wat je dan gaat doen inhoudelijk. Hoe ga je dan om met de belastinghervorming? Hoe ga je om met de hervorming van sociale voorzieningen? Uh, hoe ga je de staatsfinanciën redden? Uh, enzovoort, enzovoort. Maar kan dat in zo'n debat? Uh, natuurlijk kun je niet alle details uh, naar voren brengen. Dat kan niet. Maar wat je wel kunt doen is uh, in ieder geval laten voorkomen dat je een alternatief bent. En dat je weet waar je het over hebt. Een beetje feitenkennis laten zien. Een beetje laten zien dat je op een presidentieel niveau kunt fungeren. Wat dat betreft is het eerste debat ook meestal wel in het voordeel van de, de uitdager. Uh, omdat gewoon vanwege het feit dat je dus naast de zittende president staat. Word je als, de als het ware een beetje omhoog getild al uh, in de status. Ja. En Boris Dietrich, uh, je zou zeggen dat Obama ook genoeg heeft uit te leggen, hè? Die kwestie rond de vermoorde ambassadeur in Libië, die economie die weer terugloopt. Denk je dat hij daar last van gaat krijgen? Dat, hem, dat, dat ze hem ja, dat voor de voeten denk, zullen uh... werpen? Hè? Jazeker, zeker. Ik denk dat hij daar zeker last van krijgt. Uh, Libië, dat is een, een mooi voorbeeld, dat er toch verschillende geluiden uit uh, het Witte Huis zijn gekomen. Was het nou Al-Qaeda? Was het een terroristische aanslag? Was het uh, eigenlijk spontane reactie op die, die vreselijke film die uh, in Amerika was gemaakt... waar de regering over meteen afstand van had genomen? Maar het was een beetje onduidelijk. En uh, er is ook nog niet een helder onderzoek ingesteld naar uh, de oorzaken van die moord op die uh, ambassadeur... En dat, uh, ja, dat uh, is toch wel heel erg lastig voor Obama om uit te leggen. Uh, dus daar kan uh, Romney zeker uh, laten zien dat Obama niet de grote leider is in het buitenland uh, die hij graag zou willen zijn. En wat economie betreft, ja, er zijn natuurlijk zoveel miljoenen mensen zonder baan. En uh, hebben die nou hoop dat ze de komende vier jaar wel een, een goede baan zullen kunnen vinden onder Obama? Dus die twijfel die moet uh, Romney in dat uh, debat weten te zaaien. Ja. Uh, Michel van der Hoek, uh, denkt u dat Romney morgen zo'n overtuigend optreden neer zou kunnen zetten dat hij echt weer terug in de race is? Ja, dat kan wel. Ten eerste is dat vanwege het feit dat ik niet geloof dat alle peilingen kloppen. Er is flink veel discussie aan Amerika over de manier waarop de afgelopen weken peilingen zijn uitgevoerd. Uh, uh, er zijn wel erg veel democraten en veel meer dan republikeinen getoetst. Dus dat is een probleem. Ten tweede heeft hij ook in de voorverkiezingen al laten zien dat hij als hij echt wil en als hij echt kan en als het echt moet, dat het er dan ook echt uit kan komen. Dus er is wel degelijk een opening voor Romney, maar die moet hij echt dus nemen. Ja, en wat is zijn uh, grootste persoonlijke valkuil? Ja, qua karakter is het probleem van Romney, vooral zoals het in de media wordt uitgelegd, het feit dat hij zo weinig persoonlijkheid heeft, uh, waar staat hij voor? Uh, dat hangt natuurlijk samen met het, het, het gebrek aan inhoud, maar hij moet, uh, hij, hij moet eens laten weten aan de kiezer, ik, ik geloof in iets, ik sta voor iets, ja. ik ben mens en ik weet wat ik kan. Boris Dietrich dan, uh, wat is de persoonlijke valkuil voor Obama, als je meer naar zijn ja, karakter Obama kijkt? Obama kan niet zo heel erg goed tegen kritiek. Zeker als hij vindt dat het onrechtvaardige kritiek is. En dan raakt hij geïrriteerd. Gaat hij een beetje knorrig snauwen. Vier jaar geleden eh, heeft hij een uitval gedaan naar Hillary Clinton... die toen nog kandidaat was voor het presidentschap. En daar eh, heeft hij een vervelende opmerking tegen haar gemaakt. Van nou ja, jij bent ook wel aardig. Uh, zei hij tegen haar in dat debat en meteen daarna schoten de peiling voor Clinton omhoog en heeft ze de, verkiezingen, de voorverkiezingen in uh, New Hampshire gewonnen. Dus hij uh, kan nogal geïrriteerd uit de hoek komen en hij heeft ook nogal de neiging om dingen te gaan uitleggen. Van ik weet het beter, ik zal jou geven als een soort professor, die die geweest is natuurlijk, uh, uitleggen hoe het allemaal zit. En uh, ja, dan is hij opeens helemaal niet zo'n aardige man die de meeste mensen hem vinden en uh, ja dan uh, zou dat ook wel stemmen kunnen kosten dus hij moet uitkijken dat hij niet in die oude rol schiet. Nou ik hoop dat jullie allebei heel veel plezier aan het debat beleven. Dank jullie wel. Algemeen. Ja dag. Dank je wel Gave on Sunday morning. Maybe I'll find me a way to feel inside Lloyd Cole was dit met het nummer Santa Cruz. De politie Gelderland vond gisteren 309 verlaten schapen in een wei in de Overbetuwe. Ze werden gevonden in een wei waar nooit schapen staan en werden in beslag genomen. Vermoedelijk zijn het gestolen schapen. Afgelopen maanden verdwenen er in Nederland in totaal meer dan 500 schapen en het is... Niet voor de eerste keer allemaal. Ja, wat zat er toen achter? En wat kan er nu aan de hand zijn? Ik ga het eens even vragen aan Nico Verduin, voorzitter van de vakgroep Schaaphouderij van LTO, maar ook zelf schapenhouder. Hè? Ja, gelukkig wel. Ja, Zo gelukkig wel? Is het ja, dat is een fijn? prachtig vak. Ja. Wat is er zo mooi aan? Ja, werken met dieren heeft iets heel bijzonders. Ja, maar speciaal en... met schapen? Ja, het is een heel aaibaar dier, zeggen wij. Ja. En uh, ja, wie houdt er niet van schapen en lammetjes? Nou ja, op je bord. Eh, ook. <laughs> ook. Goed, uh, maar eerst heb ik aan de telefoon nog Jos Verhulst. Dag meneer Verhulst. Ja, goedenavond. U, u bent schapenhouder in uh, Ammerzode en bij u zijn afgelopen maand 200 schapen gestolen. Nou ga ik dan denken, hier zijn 309 schapen gevonden. En misschien zitten daar wel schapen van u bij. Hebt u dat ook gedacht? Ja. Nou, ik vind dat van u nog niet zo'n hele slechte redenering. Nee. nee, dat heb ik ook bedacht. Zeg, op zo'n afstand van mijn bedrijf euh, binnen een bereik van 40 kilometer zo'n aantal schapen gevonden. Maar bent u dan niet... denk ik van, er is weer hoop. Bent u er niet meteen naartoe gerend om te kijken of uw schapen erbij zaten als het zo kort is? En ja, nou ik heb uh, op dit moment uh, heb ik dus uh, duidelijk met uh, de justitie en met de mensen die ermee bezig zijn en vooral de mensen van de nieuwe voet van heb ik afgesproken om uh, die mensen toch even de werk te laten doen. Ja. Ik ben wel ingelicht dat er dus uh, uh, ja, wat, uh, uh, wat nieuws aan de horizon was, maar uh, toen heb ik mijn eigen ook uh, gewoon duidelijk uh, rustig gehouden en gezegd van laat een broedende kip niet storen. Ja. Uh, zou u ze herkennen? Ja, 100% zeker. Hoe, hoe zou dat mijn... gaan? Zouden ze dan met kwispelende staartjes op u afrennen? Nee, nee, nee, nee, nee. Deze dieren die hebben mij in, in de polders gelopen en uh, die komen beslist zeker niet naar mij toe. Maar de indruk van zo'n koppel en, uh, en, uh, en de, de uitstraling van zo'n koppel en het, uh, uh, uh, de indruk die dat koppel bij mij maakt, dat kan ik toch wel nog met hele grote zekerheid op een eerste indruk vertellen: van dit zijn mijn schapen. Ja. Maar ik denk ook dat op dit moment dat het niet van belang is. Niet. Niet van belang? Oh. Ja, kijk, ik, uh, ik denk ook dat uh, dit uh, juridisch toch allemaal ook uh, uitgezocht moet worden. Dat ik. Ga... Denk ja, dat... ja. oké. Okay. Ja, ik denk, ja. ja. ik dacht, ik ga even naar Nico uh, Verduin. Die kent u, hè? Die is bij u geweest. Ja, Hoe we zit bij dat? geweest. Hoe zit dat juridisch? Weet u dat? Nou, ik ben geen juridisch specialist, nee, maar ik maar... weet wel dat je moet uiteindelijk bewijzen dat dieren een verband hebben met het bedrijf waar ze vandaan komen. In dit geval van de heer Verhulst. Uh -huh. En dat kun je op basis van bijvoorbeeld de oormerkjes. Als de oormerkjes nog bij de dieren aanwezig zijn, dan zou je daarna kunnen kijken. En als dat niet zo is, dan zul je uiteindelijk via verwantschapsonderzoek, DNA-onderzoek... met broers en zussen die nog op het bedrijf achtergebleven zijn, een verband kunnen leggen. Ja, is dat de moeite waard? Ja, het is absoluut de moeite waard, want we willen dit heel graag oplossen... en voorkomen dat uh, die diefstallen doorgaan. Want dat is echt een ramp voor onze sector en uh, echt uh, ja, een bizarre situatie. Nou ja, het is natuurlijk niet de eerste keer dat, dat er schapen gestolen worden. Is het ooit, in, in eerdere geval, is het wel duidelijk geworden wie dat waren, of niet? G gelukkig meestal wel. Ja. En wat, waren dat dan mensen uit de, uit, uit de sector zelf? Uh, helaas wel. De laatste gevallen die uh, tot een aanhouding hebben geleid... waren mensen die uit de sector kwamen. Ja. Want ik dacht, ja, drie, meer dan 300 schapen... dan heb je toch ook een aardige vrachtwagen voor nodig om die te vervoeren. Hè? Nou, dat vind ik heel knap dat u dat zo weet. Want dat is inderdaad zo. Dan heb je echt een hele grote vrachtauto nodig. Ja, Waarom zou ik niet <lacht> ja. het niet weten? Het zijn toch flinke beesten gewoon? Ja, ook. Ja. Maar ook, uh, ja, dit is echt professioneel werk. Ja, maar goed, waar kan je ze dan kwijt? Ja, Nederland is groot en daaromheen ja. nog groter. Maar uh, wat we gezien hebben in het verleden... en we hopen dat dit aanwijzingen zijn dat die dieren die nu gevonden zijn... inderdaad van uh, de gestolen dieren betreffen. En ja, Nederland heeft zoveel plaatsen waar je dieren kan uh, houden. Schapen worden ook veel verplaatst. Dus ga maar eens kijken in uiterwaarden op dijken. Dan kun je niet zien of het een gestolen dier is of uh, een dier is wat daar hoort. Nee, maar uiteindelijk zal dan toch de bedoeling zijn geweest om die schapen te verkopen, neem ik aan... Daar ga ik ook vanuit. Ja, maar goed, als je dat dan gaat doen, dan, dan, dan loop je toch dicht de lamp. Want die, die schapen zijn toch allemaal geregistreerd. En laten we hopen dat dat nu is wat er op dit moment gebeurt. Met die in beslag genomen dieren. Uh, dat kan ook alleen maar als je een deugdelijk registratiesysteem hebt. Zoals we in Nederland hebben. Ja. Alle schapen ja. staan in een uh, centrale computer in Assen. En uh, ja, dat maakt het uh, hopelijk mogelijk dat we dit zo snel mogelijk opgelost krijgen. Maar goed, stel dat je bijvoorbeeld die schapen zou willen verkopen aan een slachterij, ik noem maar wat. He? Ja, moet niet kunnen. Nee, maar kan dat? Uh, ja. de, de, de zucht geeft al aan dat ja, ik dat enigszins gebeurt. twijfel maar fraude gebeurt in alle sectoren dus uiteindelijk zou het kunnen maar de kans is wel heel klein maar zou het nou zo kunnen zijn dat die dieven die schapen hebben gestolen en dat ze uiteindelijk niet zo goed wisten wat ze ermee aan moesten want dat ze ze dan nou maar zomaar ergens weer in een weiland zetten hoe, hoe is dat gegaan wat, hebt, hebt u daar een hypothese over uh, ja, die heb ik wel. Ik denk dat het zeker moeilijk is... om zo'n groep schapen uh, uiteindelijk uh, via een slagplaats uh, op een plek te krijgen. Dus dat betekent dat er risico is ja. op uh, pakken. En de aandacht in de media die we de afgelopen um, weken ook hebben gezien... heeft er zeker toe bijgedragen dat het lastiger wordt om uh, dit soort bewegingen te maken. Dat er ja. meer attentie is op slachthuizen en in transporten uh, door mensen die opletten. Dus het zou kunnen dat ze gedacht hebben van... nou, hier willen we onze vingers niet verder aan branden, we zetten ze maar weer ergens neer. Ik wil, meneer, meneer Verhulst, u bent er nog, hè? Ja, zeker. Ja, stel nou dat u die schapen dus weer teruggevonden zijn. Kunnen u ze dan heel makkelijk weer terugnemen, of levert dat toch problemen op? Ja, dus zal uh, het justitieel onderzoek natuurlijk uh, duidelijk moeten maken. Ja, maar maken. ik bedoel, Kijk. qua ziektes en zo. Nou, ik ben daar uh, niet zo heel erg bang voor. Ik, uh, het zou kunnen zijn dat er dus uh, ja, wel wat dingen mis zijn gegaan. Maar ik heb begrepen dat ze op dit met de goede handen zijn. Nou, mijn goede handen bij justitie, daar versta ik ook onder. Dat dus ze inderdaad uh, toch goed voor mijn dieren zorgen. Dus uh, daar heb ik eigenlijk uh, toch persoonlijk niet zo heel erg veel moeten mee, denk ik. Of gaan ze uiteindelijk toch naar de slager? En, uh, uh, van deze dieren die bij ons gestolen zijn en ook hier bij een uh, naburig nou, bedrijf gestolen zijn... daar was een gedeelte bestemd voor de fokkerij om dus uh, binnen ons bedrijf te blijven. Ja. Maar er was een gedeelte bij de inderdaad per uh, zijn tijd uh, op uh, de slagerij wordt aangeboden, ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, dank u wel. En ik hoop dat die schapen uh, terechtkomen. Terecht ja, toch? Dat is, en we hopen maar dat het uh, inderdaad door al deze publiciteit niet nog een keer uh, gebeurt. Nou, ik denk ook, uh, ik denk ook dat ik uh, daarom duidelijk die publiciteit gezocht heb. Ik vind, uh, dit is niet Nederlands. En ik heb ook altijd gezegd, als ze in Nederland zijn... Dan heb ik zeker nog een klein korreltje hoop dat deze zaak netjes opgelost wordt. Okay. Maar ik had gedacht: misschien wel in buitenland, maar misschien toch ook wat erbij. Okay. De tijd zal het binnen, denk ik niet zo heel veel dagen, uh, toch wel leren. Oké, okay, dankjewel, meneer uh, Verhulst. En ook meneer Verduin. Hartelijk dank voor deze komst. Oh, where have you been, my blood, son? And where have you been, my darling young one I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I've crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven side forests I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. So guns and chop swords in the hands of young children And it's hard, it's hard, it's hard And it's hard, it's hard rain They're gonna fall Helaas niet uh, de hele zeven minuten die dit nummer duurt. Maar toch, iedere uh, reden om Bob Dylan te draaien is een goede, wat mij betreft. En waarom? Dat hoort u zo meteen nog wel in dat uh, gesprek. Ik heb hier uh, twee dames bij mij in de studio. Uh, twee debutanten. En dat heeft alles te maken met de kinderboekenweek, die morgen begint. Ze hebben allebei al eerder boeken geschreven, maar alleen ja, op een heel ander vlak. Uh, Caroline Cheton. Ja. Filosoof-journalist. Onderlangs, ik heb het hier naast me liggen... verschenen historisch overzicht van vrouwelijke filosofen. Een kloek, degelijk boek. En nu opeens dan uh, een kinderboek. Ja, dat is een, een, een interessante overgang misschien. Kun je ja, daar iets over zitten? het, het is op is zeggen? opeens. En, en het bizarre is ook wel dat die twee boeken vlak na elkaar zijn uitgekomen. Ja. Maar dat is echt... Uh, ben je een beetje dicht bij de microfoon? Ja, ja dat is niet door mij voorzien. Ja. Uh, dat kinderboek ben ik ooit in mijn vrije tijd begonnen. En dat zal al heel lang geleden... En het filosofenboek ben ik als werk begonnen, ook best wel lang geleden. Oh ja. Er zijn allebei veel jaren projecten geweest. Oh ja. Die Op de een of andere manier tegelijkertijd tot een... Maar het lijken zulke totaal verschillende werelden. Ja, is het ook. Ja. Of, of hebben ze toch iets met elkaar te maken? Uh, nou, wat ze met elkaar te maken hebben is natuurlijk schrijven. Wat ik ja. leuk vind om te doen. En uh, qua en design, thematiek? Of... Qua thematiek zeker niet. Nee. Uh, heel fijn dat je in een kinderboek precies dat kan opschrijven wat je wil dat er gebeurt. Ah. En als het in de tweede instantie toch niet bevalt... gooi het er weer uit. Ja. Voor welke leeftijd is dit boek? 9+. Plus. 9 plus. Goed, Eva Moraal, uh, jij bent een historica. Schreef ja. een promotieonderzoek over het verblijf van joden in Kamp Westerbork. En nu overstroomt een, een, een, een dikke pil voor volgens mij iets oudere kinderen. Uh, ja, de leeftijdsgroep is uh, wat tegenwoordig heet Young Adult. En dat is ja. 15 plus, zeg maar. Ja, dat is de leeftijd waarop de kinderen vaak afhaken, hè? Ja, ja, en dan heb ik een, een boek geschreven van 400 pagina's. <laughs> oeh, oeh. Ja, ja. Overstroomd, waar gaat het over? Uh, nou, het, het gaat over een, over, uh, over een toekomstig Nederland. Science fiction dus. A science fiction, en? ja, op een bepaald manier. Uh, dat is overstroomd geraakt. En de samenleving is verdeeld geraakt in natten uh, gebieden en droge gebieden. En ook de mensen zijn verdeeld geraakt in natten en drogen. En, en die, die, die natte gedeeltes, hoe moeten we ons die dan voorstellen? Nou, ik heb het een beetje zo voorgesteld. Uh, uh, Nederland heet nu de Vijf Gewesten. Die Vijf Gewesten zijn gebaseerd op... wat in mijn misschien een beetje uh, maffe schrijvershoofd... Ja. Uh, zijn gebaseerd op de droge gebieden in Nederland. Ja. En uh, die dan nog droog zouden zijn als het overstroomd raakt. Ja. En de natte gebieden liggen er zeg maar omheen. De droog hebben zich verschanst, hoog en droog, achter ja. hoge muren. En natte ja, Hoe wonen die mensen dan in natte gebieden? Op, op, op woningen, op paal? Nou, of zo? ze wonen zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld uh, bedacht dat ze mensen op terpen wonen ja. uh, en uh, in hoge flatgebouwen. Ja, ja. Maar oh, op toch, die, ja, ja. die mensen zitten wel op, in, in plekken die gevaar lopen. En dat nummer van Dillen, anders raken we dat helemaal kwijt. Ja, dat ja. komt in uh, jouw boek voor. Ja, dat komt in mijn boek voor, ja. Het is een protestlied natuurlijk van ja. Dillen. En uh, in het boek uh, uh, gaan natten in opstand komen. Ja, ja. Dus het is een, uh, en op een gegeven ja. moment dan wordt er door iemand een cd'tje... wat dan een heel, heel Argais iets is ja, uit, ja. Uit, en, uit het is echt heel Ja. en dan ja, komt Jimmy ja. Hendrix en er wordt er gezegd van ja dat is een gitarist uit de vorige e ja. E of, oh, ja, ja ja en, ja. en dan ja. komt Dylan ook uh, Daar komt Dylan ook, dan ook, Dylan ook langs ja. uh, nog eventjes uh, ik zei netje een proefschrift over Joden in Westerbork dat is natuurlijk hele zware kost was dat ook de neiging om eens even daaruit te breken dat kan je wel stellen ja ja, ja ik uh, ik ben uh, zes jaar heb ik onderzoek gedaan en uh, twee jaar geleden was het eventjes, ik had gewoon even. Ik moest iets anders doen. Dus het was een bepaalde manier was het uh, niet een vlucht naar het verleden... maar een vlucht de toekomst in, kan je ja. wel stellen. Ja maar, wien, ja, maar dan gaan ze toch weer over het verleden hebben dan in die toekomst. Een bepaalde het wel, ja. ja. Over Bob, ja, Bob Dylan. Ja ja ja, ja, ja, ja. Maar goed, ja, ja. En er zitten natuurlijk ook allerlei thema's in dat boek... die ook heel erg te maken hebben met mijn onderzoek. Ja, ja, sociaal, even, sociaal, vertel sociaal. dat nog even, dan gaan we daarna weer, gaan ja. we daarna ja. weer naar. Want anders, als het zo heen en weer gaat, is volgens mij helemaal niet meer te volgen. Leg dat nog even uit, die op in thema's. Nou, uh, uh, mijn onderzoek naar Westerbore... Uh, dat is natuurlijk, Westerbork is een kamp van waaruit Joden werden gedeporteerd naar het oosten. Uh, mensen kwamen in dat kamp terecht en uh, moesten vechten voor een overleving, kwamen voor heel moeilijke keuzes te staan. Uh, je had natuurlijk ook het probleem van daders, slachtoffers, al die verschillende scheidslijnen. En in mijn boek uh, over overstroomd zie je dat soort thema's ook komen. Wat, uh, uh, wat, wat doe je als je als, uh, uh, als uh, slachtoffer, een natte, mm. toch iets kan doen? dan kan je misschien dader worden. Maar dan word je zoals je onderdrukker, de droge. En dat soort thema's spelen. Dus, maar had je dat uh, de... idee ook? Ik die ga die thema's er lekker ingooien? Nee, he? absoluut niet. Dat is het maffeldraad. Die dingen die komen gewoon komen zo op. Ja. Dat is, uh, en dat, dat is juist het mooie ervan. Dat het een soort van kruisbestuiving is geweest. Ja? Uh, is dat ook bij jou zo gegaan? Dat er een, een, een, nou ja, een kruisbestuiving... dat er die, die vrouwelijke filosoof op een of andere manier... toch daar iets van opdook in dat kinderboek... Dat nou, misschien als je heel ver gaat, gaat lopen zoeken en psychologiseren. Ik oh, okay. ben natuurlijk de een, dezelfde persoon die die boeken gemaakt ja. heeft. Ja. En het is, het, nou, het is wel een vrouwenwereld. Het, mijn hoofdpersoon is een meisje ja. en die woont met een moeder alleen. En Ik moet zeggen, de eerste vriend die ik het heb laten lezen... zijn uh, uh, kritiek was ook een van zijn kritiekpunten. mooi boek. Maar er komen alleen maar vervelende mannen in voor. En toen dacht ik wel, ja, het zijn allemaal vrouwen... en een paar mannen die erin zijn. Nou, de een die leuk is, die is dood. En de rest is dat de is die vader. vader. Dat is die vader. Waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? Geen ja, goede reden. Nou, vertel het eens. Nou, ik heb er een leuke man in geschreven. Oh, dat heb je toen ja. alsnog gedaan. Dat kan dan. Omdat weetelijk. je dat dacht bij jezelf. Hé, hey, kennelijk heb ik onbewust. Heb ik er helemaal niet. Nou, vond ik eigenlijk bij nader inzien voor een kinderboek vrij onzin. Toen dacht je, ben ik toch weer de onbewust feministisch bezig. Uh, maar dan op een vervelende manier. Dat stellen we even bij. Ja. En dat kan natuurlijk in zo'n boek. Ja. Je helemaal ja. Zelf. Ja, en, in bo en de moeder bijvoorbeeld. Dat was een hele ideale moeder had ik daarvan gemaakt. Ja. Zag ik op twee. En ja. ik begreep haar dochter denk Heel hele tijd. Ja? Zij de hele tijd op de juiste momenten het juiste. Ja. En toen las ik het na een tijdje terug. dacht ik, wat een vervelend mens. Ja, zo'n zo ideaal moeder. Dat is die wil je niet. Heel... Nee, die dus die bij... heb ik ook bijgesleuteld. Ja. Ja. Nu is ze niet meer zo ideaal. Ja. Maar goed, het is dus een totaal ander creatief proces. Dan wanneer je dus een historisch overzicht over vrouwelijke... Ja. Ja. ja, want uh, misschien ook heel even de, de, kort de, de, de, het thema van, van jouw boek. Het gaat over een meisje, een jaar of negen is het meisje. Hè? Ze wordt negen. Ze wordt ja. negen. En uh, haar vader is gestorven. En uh, ja, ze, ze mag hem één keer in de maand bellen. Nee, nee, ze mag hem niet één keer oh. in de maand bellen. Oh, ze heeft een, oh. een telefoon waarmee ze. En belt. En belt. Dat, dat, dat doet ze gewoon. Blijft zij dat? Oké. Okay. Ja. Nou goed, ik heb de boeken niet helemaal precies kunnen lezen, dat blijkt maar weer. Maar goed, dat van die telefoon, was dat een idee dat je zomaar kreeg? Of? Nee, dat heeft mijn uh, nichtje gedaan. Um, inmiddels zit ze op de middelbare school, toen zat ze nog op de crash. Uh -huh. Dit even ter... Yeah. tijdspannen. Yeah. Um, en die, ging, die paste ik op op een middag. En die ging met speelgoedtelefoontje mama, papa aan het werken. Mama, uh, wij hebben net een broodje gegeten. Uh, wat ben jij nu aan het doen? Nou, tot, tot straks dag. En papa. En toen ging ze oma bellen. En toen ging ze yeah. opa bellen. En toen ging ze de andere oma bellen. En toen ging ze de volgende opa bellen. Maar die was dood. Yeah. En ze ging precies hetzelfde verhaaltje vertellen. Maakte niets uit. En, en, en gewoon... Ik heb echt gefascineerd zitten kijken. Ik denk, wauw. Jij hebt gewoon je eigen... Verbeelding, gesprek. Ja. En het is voor jou net zo belangrijk dat je dit gesprek voert. als je moeder daarnet. Ja. Die had je ook niet aan de lijn. En, toen kwam je op en dat, dat beeld idee, bleef hangen. En ja. En, nou ja, dat is vervolgens nog enorm. Ja, dit is, je bij bent er jaren mee bezig geweest. Denk je nou, het was een zware bevalling. Nee, ik heb gewoon nooit zoveel tijd in één stuk ingestoken. Dat was achteraf een beetje dom. Je ja. moet op een gegeven moment zeggen, nou doe ik dit en, en niet al die andere dingen. Dan ja. gaat het wat sneller. <lacht> ja. ja, en uh, Eva, was dat bij jou ook zo dat je inspiratie vond in, in kinderen om je heen... Of, of kind, nou, het, het kind in jezelf wellicht? Hey, misschien eerder ja. het kind. Of de puber in mezelf dan. Ja, zijn ja pubers, precies. Ja, <laughs> ja het, ja, het zijn, zijn pubers. Ja, want, nee, want ja, ik moet zeggen, ik, ik, gek genoeg kom ik niet met veel pubers in aanraking. Ook al schrijf ik over ze. Maar, uh, oh jee. En, ja. en dan, als je dan pubers ziet, dan, dan denk je: Oeps. Ja, ja wel een beetje, wel een beetje. Ja. Ja, ja. ja. Nou, ik wil eigenlijk heel graag met ze in aanraking komen nu. Ik wil graag weten wat ze natuurlijk vinden. Want, ja. hoe ze, hoe ze het, nou, dat is toch hoe, nog wel een Ja, he, dat je ja dan, Absoluut. Ja. Ja. Want we hebben je daar al over nagedacht, over de receptie van je boeken. Ja. Nee? Nou, nee, ja. Maar gewoon, ja, het is, is nog zo is kort. Maar, ja, het is is bij mij, die van mij liggen maar twee weken in de winkel. Dus, ja. Ja. En, uh, en is er ook een voorbeeld geweest? Of een boek dat je zelf als young adult uh, <laughs> uh, uh, las? Dat je dacht, ja, zoiets. die dat soort spanning. Nee, nee, nee niet, niet één boek. nee hoor nee. Nee? En wie was je, jouw favoriete? Voor... jeugdboekautor Ja? Yeah? Oh ja, ik heb altijd verschillende leeftijden. Ja. Otje was uh, altijd uh, ja? klein leeftijd en uh, uh, toch ja, maar toch ook wel? Schmied, ja. ja, ik kruis toch een spijkerbroek. Ja. Even voor jou, uh, Carolien. Poeh, een vraag. Hey. Oh ja, dat <lacht> is zo erg. Paul Biegel, toch maar, wel. Ben ja. wel echt uh, geweldig. Uh. Ja, goed. Nou ja, euh, zover is het nog niet. Dat je, hè, de, nee, de, ja, de, <laughs> dan ga je er even wat na. Maar ik ja, ja. wil ja. het nog even tot slot. Heb je wel het idee van, ja, hier, hier kijk of, of je er een droge boterham mee verdient, dat weet je eigenlijk uiteindelijk ook nog niet. Maar heb je wel het idee van, ja, ik wil hiermee door? Of heb je de smaak helemaal te pakken? Of, uh? ja, ja, er was wel, wel zo'n moment geweest dat ik het aan iemand liet lezen, die ene vriend uh, waar ik het net uh, al over had. Dat uh, Ik dacht, nou, dit is een beetje een lakmoesproef. Als jij nou zegt, nou, joh, leuk dat je. Ik heb vermaakt hiermee. En dat was het, dan hou ik ook op. En, en ik had het aan hem laten lezen. Want ik, had, ik kende ook geen kinderen van negen toen. Ja. Maar hij stond voor de klas met kinderen ja. van negen. Ik zei, klop het een beetje? En wat er in de klas gebeurt? Ja. En ik had één meisje van negen op de camping ondervraagd. Wat gebeurt er bij jou in de klas? Ja. Die had me wat voorbeelden gegeven. Die zaten in dat boek. En hij zei precies van die dingen. Nou, dat is niet geloofwaardig. Gooi die er maar uit. Ja. En alles wat ik zelf verzonnen had vond hij, denk ik... Nou, oké. Okay. En jij? Dan ga ga jij geren. nog door? Ik. ik wil heel graag doorgaan uh, met schrijven. Nou, nou, ja. We zullen zien of dat uh, inderdaad <laughs> lukt. Oh, goed. In ieder geval, deze boeken liggen nu in de winkel. Caroline Seton, hoog boven de wolken en overstroomd van Eva Moraal. Veel plezier tijdens de Kinderboekenweek. Zometeen Casaluna met als gast Jan van der Zanden. Hij is de producent van de serie De Geheimen van Barslet... En ook van Cowboy. Geweldig over kinderen gesproken. Geweldige Nederlandse inzending voor de Oscars. Morgen zit hier Clary Pollack. nacht. Was ik nog te zeggen een sigarette. glas Steen.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 Wildegansen.nl Performa 10 en 11 oktober, Jaarburs Utrecht. Gratis toegang via Performa.nl. Dit is Radio 1.